Het bergen van de containers gaat waarschijnlijk maanden duren. De burgemeester van de Poolse stad Gdansk is bij een evenement voor goede doelen neergestoken. Een man is volgens een Poolse tv-zender het podium opgelopen en viel hem aan met een mes. De burgemeester is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij eraan toe is, is onduidelijk. Er zou nog niemand zijn opgepakt, maar over een motief is nog niets bekend. In Spijkenissen is het lichaam van een 32-jarige vrouw gevonden. Haar man merkte vanochtend toen hij wakker werd dat ze weg was. Nadat hij haar als vermist had opgegeven... vond de politie de vrouw dood in een sloot achter het huis. De politie houdt rekening met diverse scenario's. Een ongeval, een misdrijf of zelfmoord. Ook haar man is als verdachte aangemerkt.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 Dank aan Paul Fens van het vorige uur. Een prachtig programma met gedichten, muziek. Muziek van Paul natuurlijk. En, uh, en zijn vrienden. Als je dit programma van Paul nog wil terugluisteren... dan kan dat via de website peacefulradio.info. Daar vind je de playlist en, uh, en de, het programma van uh, Peaceful Radio Shows. Net zoals het internetradiostation. Nu een uurtje reguliere muziek. En nieuwe albums natuurlijk. Rien René, René Michele met de Space Within. Dat is haar nieuwe album, helemaal op piano. En daar gaan we mee beginnen. Ik wens je heel veel luisterplezier. En um, nou, dus even kijken. Ja, daar is ze.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 O,